11 uur. Die ook het eerst eraan met het NOS-journaal. Het kabinet laat onderzoek doen naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen. Aanleiding is een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt dat de migrantenkinderen vaak in gebrekkige omstandigheden leven en slecht Nederlands spreken. Minister Ascher zegt dat hij wil voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat. Hij wil precies weten hoeveel kinderen er in de problemen zitten, wat de oorzaken zijn en wat hij eraan kan doen. Een Duits gezin dat in 2009 werd ontvoerd in Jemen is dood. Hoe de twee hulpverleners en hun zes jaar oude zoon zijn omgekomen is niet bekendgemaakt. Het gezin werd vijf jaar geleden ontvoerd in de provincie Sada, waar al jaren een stammenstrijd gaande is en ontvoeringen vaker voorkomen. Twee dochters werden een jaar later vrijgelaten. Zij wonen nu bij familieleden. Terreurbeweging IS heeft een nieuwe video gepubliceerd met de Britse journalist John Kentley. Net als in een eerder filmpje bekritiseert hij het Westen. Kentley zegt dat president Obama is terechtgekomen in een oorlog die hij niet kan winnen. De boodschap is waarschijnlijk opgenomen voordat de VS aanvallen op IS in Syrië uitvoerde. Aangenomen wordt dat Kentley twee jaar geleden door IS werd ontvoerd. In de Spaanse stad Leda is een klopjacht gaande op een man die hem met met een mes willekeurig instak op voorbijgangers. Hij verwondde vijf mensen, een van hen verkeert in kritieke toestand. De politie is met honderd agenten naar de man op zoek. Google gaat in de Eemshaven in Groningen een tweede datacentrum neerzetten. Het gaat om een grote investering van honderden miljoenen. De bouw levert werkgelegenheid op voor duizend mensen. En als het in 2016 klaar is, levert het permanente 150 permanente banen op. Het is het vierde datacentrum van Google in Europa.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 het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel al Er was er ook een die met rozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij.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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, het is dinsdagochtend. Het is weer tijd voor een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. We doen natuurlijk iedere week met mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoor u een opname van Louis Davids... op onze herkenningsmelodie. Met weet je nog wel oudje, een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie muziek zoals u voor ons gewend bent. Onder andere, moeder, nee, wat zeg ik, vader en dochter... terwijl Willy en Willeke Alberti en ook uh, Jenny Roda en Wim Poppin komen voorbij. Maar hier is die Johan Heinrich Doderen, roepnaam Joop... geboren in Velsen op 28 augustus 1921 en hij is overleden. In Roelofarendsveen op 22 september 2005 was een Nederlandse acteur... die grote bekendheid kreeg als Zwerver Zwiebertje... in de gelijknamige televisieserie die 20 jaar... Toen de NCV werd uitgezonden. En als u denkt van, dat is lang geleden. Dan help ik u een stukje op weg. De titelsong, gezongen door Joop Doderen met Zwiebertje. Daar komt Zwiebertje. Ik hou van lekker eten, dus ga ik vaak me zaar. Kom ik er op visite, nou dan staat het taart al klaar. Dat is een zwievertje, rare daar een onze zwiebert met zijn uit lekker snoet. Dat is een zwievertje, rare daar een onze zwiebert die steeds alle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berghooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch. Het leven van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, de dus brons door zo'n gezicht.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 Schijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, bier, bier, Aan de zwier, zwier, zwier Op drie, vier, vier, vier Zo reis je met Een nieuw nieuwerwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juit Die is zo dertig, is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rij naam zijn harmonica en ging aantrekken en dadelijk zong kromme teut Bootsplant was vies toen Lichtjes je zaar, welk gevaar Riep wat op, ik word zomaar Oeh, Ja, ze reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, bier, bier Aan de zwier, zwier, zwier bier. Wat bier, bier, bier. Wat Man We.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 Doe geef me vlug een zoen. Ik hou van uniform. En ik ben dol op jouw pensioen. Pensioen. Dat was Jenny Rode. Samen zinpopping met Dagagentje. En daarvoor vader en dochter. Willy en Willeke Alberti. Met een reisje langs de Rijn. En ook hoorde Joop Doden met de titelsong van zijn eigen serie Zwiebertje, waar hij eigenlijk een beroemd mee werd. CFM Zandvoort. We gaan door met de Ramblers, een jazzy dansorkest. dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. in het midden van de, de 20e eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium. van de big bands uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz- en muziek. In de jaren 30 van de 20 e harde muziek ensembles met dergelijk aanbod. enorm veel succes in Europa en aan de dominante. Dominantie binnen de jazz kwam pas een einde door de komst van Bebop. En dat was in de jaren 40. U hoort nu op de radio de Ramblers, met Ik zag een klein, een kleine wagen. Lieveling. Ik heb zojuist ons geld nog even aangeteld. Het is meer dan ik had ervan hopen. We gaan voor jou en mij en baby ook erbij. Mooie kleine luxe wagen.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 Als we met die wagen pronken, liever iedereen zal ons benijden, liever lief, als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, liever lief.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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons benijden, lieveling Als wij samen zij aan zijden Onze baby laten rijden Vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen lieveling. Muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Of niet weet Of je je zomer of chic leed, Iedereen is onder mij Voordat het trekken plaats vind Je moet al niet in de buik Want als ze vragen krijg ik voet vader vrolijk uit Als ik de honderdduizend De honderdduizend wil Krijg ik aan iedere vinger Een diamantenring, ring. Een wondjas op je schouders En aan je oog. Maar als het weer een is er niet, is er niet, is maar als ik weer er niet is, dan gaat het eerst niet goed. Als je een lot hebt genomen, dan ligt je te dromen. Zal het geluk bij mij komen? Stel je zoiets nog eens voor. Je Moeder kijkt in die weken maar man dit vriendelijk aan. En als een rokkevelder, zegt vader de honderdduizend: Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind. Een diamantenring, een bontjas op je schouders en parels aan je oor. Maar als ze weer een niet is er niet is er niet is, maar als ze weer een niet is, dan gaat het niet door. Of je er steeds maar weer naast zit en flink op je staat zit, iedere man waarin dit zit, die speelt nog altijd een mee want om een kans te wagen, dat zit ons eenmaal al in bloed. En je het elke keer weer met opgewerkt de moed. Als ik de voorbij komt in dit programma. Het was Truus Koopmans en Dick Vandoor met de 100.000. En iedere keer als ik dit nummer draai, dan denk ik van... misschien, misschien gaat het deze week gebeuren. En voor de 100.000 hoor u Trey dos met... was jij maar in Lutjebroek geweest, en hit uit 1968 alweer. En daarvoor hoor u de Rambles met... ik zag een kleine wagen, lieveling. De volgende artiest is geboren in Haarlem op 31 januari 1921... en overleden in Harderwijk op 11 juli 1999... We hebben het over Jelle de Vries. was een Nederlandse zanger, cabaretier en tekstschrijver. Hij werd vooral bekend door het schrijver van de televisieserie Klattergoud. Dat was een serie, over een kleine platenmaatschappij. En zijn werk werd onder meer vertolkt door Martine Bijl, Henk Elsink, Georgette Hagedorn, Wim Sonneveld en Connie Stewart. En zelf maakte Jelle de Vries in de jaren 50 twee grammofoonplaten: de eerste was Mannetjes, Vrouwtjes, en de tweede was Griet en de bekant.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 hij ging en zijn haren bleef thuis. En met stemmen gelouterd door lijden, zongen hopeloos droevig de meiden. Vaarwel, jij was toch het zonnetje in huis. Vaarwel, jij was toch het zonnetje in huis. Hij heeft uit de verte hun stemmen gehoord.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 je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar malle kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. Rendezvous voet bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ben er vug, Kom jij huh, denk er aan, trandy voet bij het licht der maan. rendez bij het licht der maan. Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk er aan. rendez bij het licht der maan. Ik zag haar lopen en was weg van haar. Dat meteen, dat is voor me de ware vrouw Ze is bijzonder lief, ze lijkt op jou Hé hey mama, mama kom eens gauw Kijk eens naar mijn meisje, want ze lijkt op jou Hé hey mama, mama kijk eens gauw Naar dat lieve meisje waar ik veel van hou Ik <tied> heb het geluk dat ook mijn vader houdt. Zo lijkt het wel of niet. dat dit al jaren. was Rob de Nijs met Hey Mama en daarvoor Eddie Christiani met Grand évo bij het licht en ook hoorde Jelle de Vries met Vers van de Pers. Johannes Andreas roept naam Johnny Hoes... was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver en zijn plaat Oh was ik maar bij moeder thuis gebleven staat met 450.000 exemplaren te boek als best verkochte Nederlandse single aller tijden en ik heb hem al vaker gedraaid en vandaag komt hij weer voorbij. Johnny Hoers met vader, waar is moeder gebleven? Een van de andere iets die hij ooit gemaakt heeft.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 Thank hey. Lekker troelijke En daarvoor Johnny Hoes met vader. Waar is moeder gebleven? Zandvoort uit Zandvoort. Iedere wijk hoort dus hier een uur lang de hits van toen en nu. Of eigenlijk meer de hits van toen. Echte gouden oude Hollandse krakers. De hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook de volgende artiest. Henk Elsink, geboren in Enschede. Op 20 april 1935 is een Nederlandse cabaretier... zanger en schrijver. Hij begon zijn carrière in zijn kinderjaren... met het maken van een revue en al snel... de eerste prijs op een regionaal talentenjacht. Daar werd hij opgemerkt door Frans Vrolijk... en hij kwam zo in 1956 bij Tom Manders in Jean-Germain Dupré... waar ook het duo Mini en Maxi hun carrière zijn begonnen. Daar werkte hij mee aan televisieprogramma's... zoals Capriol, Scherzboek en Ad Ladin en de Wondelamp. En in het begin van de jaren 60 heeft hij twee seizoenen meegedaan... In het ABC-cabaret van Wim Kahn en Corry Fonk. Hoort nu hit uit 1957. Henk Elsink met Ben geboren in april. Ik ben geboren in april. Ik ben actief, ik heb een wil. Ik wist het zelf ook niet, maar het stond in de sterren. Ik ben geboren onder Bram. Ik weet zelf ook niet hoe dat kwam, maar ik heb een hart van goud. Zeggen de sterren. Ik heb geen geld en ligt steeds krom voor de pianohuur.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 With Friar. Vivre pour toi, c'est comme des fleurs. Vivre pour toi, enflant mon cœur, ça c'est le meilleur pour moi. Vivre pour toi. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Mila. Tralala, tralala, tralala, tralala, tralala la, la la la. In rijen van vier staan ze bij de portier. Voor een paljas op papier. Tralala, tralala, tralala, tralala la, la la la. Ik zie mezelf als musketier schermen in een film. Ik hoor mezelf al zeggen: Hier is Parel Willem. En ik voel me steeds beroemd, maar je zjoe, dat is lauw. En dat alles doe ik voor jou. Waarom zeg je nu niets? Ik heb toch dromen bij de vleet? Of moet je juist een Rolls Royce? Of weet ik hoe dat heet? Oh, had ik maar een auto of een jacht in blauw. En dat alles gaf ik aan jou. Ik wil voor je zingen met Mexicanen.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 Wij duwden met z'n tweeën voor, die liep een goed kwartier. En als je op de klaksom drukte, ging de wezer uit. Dat gaf niks ondertussen, er had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloep, Is al zo troosten We hebben er nou. Met het dodootje, met het dodootje, met het dodootje. Gebeurde hier midden in de stad. Met het dodootje, met het dodootje, met het dodootje. En ik zei nog, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei... Hé, hey, die bus die stopt wel. Rechts verkeer gaat voort. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tootootje. Van het tootootje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 57. Niemand... Nou, waar vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Ook een plaat die erg vaak voorbij komt op dit programma. Een van mijn favorietjes uit de goede oude tijd. De trietserkers met het autootje. En daarvoor hoort u Henk Elsik met Ben geboren in april. Zandvoort uit Zandvoort. Het mij Mario Zandvoort. Het zit er weer op voor vandaag. Een uurtje is kort. Zo meteen het nieuws. En dan moet u weer een week wachten. Als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren... of ik heb een deel gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we het programma weer. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Hetty Blok, alleen jongenwaard, waard. Misschien Wim Sonneveld nog. Maar is Ronnie Tober met Verboden Vruchten. En uit 1965. Ik zeg misschien tot ziens en anders tot een andere keer. Een stewardess die pas in Amerika was... bracht de nieuwste lipsticks mee...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 Mijn vader vroeg, wat is er voor een, heb ik hem uitgevrijd verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas, maar ik zeg er wel bij vervolg. Gingen hand in hand, de al gauw naar de burgerlijke stad. En op de praat beloopt u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd: natuurlijk, want ze smaakt naar kersen, kersen, sinaasappel, sinaasappel, cola, cola,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 Van het paard in de rijtje In de rijtje In de rijtje zien. Helemaal rinktje zien. Wat een tijd, oh wat een tijd. Iedereen die was een heer. Ja. Yeah. Iedereen was heel beschaamd, ja, want er was nog geen verkeer. En niet bang zijn voor je dag oh wat een, een lekker dagje! Don't for it.